1 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Leraren staken tegen bezuinigingen. Justitie wil oud-topman woningcorporatie vervolgen... en valse eurobiljetten opgedoken in Groningen. Het is bewolkt en regenachtig. Het wordt 4 graden in het noordoosten tot 9 in het zuidwesten. Morgen heel anders. Veel ruimte voor de zon. Maar vooral in het westen ook kans op een bui. En het wordt een graad of 7. In de loop van het weekend draait de wind naar het oosten en dan breekt er een drogere en koude periode aan. In de nachten gaat het licht tot matig vriezen en overdag komen de temperaturen na het weekend niet of nauwelijks meer boven het vriespunt. Eerst naar Utrecht, naar de jaarbeurs. Daar is op dit moment een bijeenkomst aan de gang van stakende leraren... die protesteren tegen de 1040-uren-norm in het voortgezet onderwijs. Die norm die moet garanderen dat leraren, leerlingen op middelbare scholen... minstens 1040 uur per jaar les krijgen. De vakbonden zeggen dat er zo'n 20.000 leraren aan die staking meedoen. En de middenin staat verslaggever Trudy van Rijswijk. Zijn ze allemaal gekomen naar de jaarbeurs, Trudy? 20.000, dat weet ik niet, dat lijkt me een beetje overdreven, maar het zijn er wel ontzettend veel. Het verkeer in de stad zit verstopt, vanaf het station zie je echt harde dus mensen oversteken. Er zijn hier duizenden mensen, dat, dat klopt wel. Van Bijsterveld, ja, die mag er niet bij zijn, die, die, die zegt de staking is onverantwoord, zegt de minister. De scholen zitten midden in de toetsweek en dan doe je dat niet. Hoe reageren leraren om jou heen op die kritiek? Van Bijsterveld zegt uh, dat ze niet komt. Het lijkt me ten eerste heel, heel verstandig om niet te komen hier. Want ze zijn niet in de stemming om met Van Bijsterveld te praten. En verder wat zij zegt van... Uh, Luister eens, er zijn op dit moment toetsen. En jullie moeten nu eigenlijk lesgeven. Dat heb ik hier even gevraagd. En de mensen zeggen, dat is helemaal niet waar. Die toetsen zijn lang achter de rug. Dus hoe dat nou zit, weet ik ook niet helemaal. Het kan zijn dat het deel deels is. Maar anders... Dan weet mevrouw van Bijsterveld niet hoe de toetsen in elkaar steken. <laughs> nou, in elk geval een uh, massale opkomst. Daarbij de... ja, het, is, het, is, het is een ja, nee, maar ja. dat is wat ik hier hoor. Een massale opkomst in elk geval, dat mag wel duidelijk zijn. Wat gaat daar gebeuren vanmiddag? Nou, er is muziek natuurlijk een hoop gepraat. Er zijn uh, vertegenwoordigers van de diverse bonden die wat gaan zeggen. En uh, ja, verder is het echt uh, elkaar steun geven. Dat is eigenlijk het grootste doel van deze actie. En dat lukt wel, dat kun je nu al zien. Trudy van Rijswijk bij de Jaarbeurs. Dan naar België. Was het toch meer dan het uitzonderlijke noodweer... dat Pukkelpop vorig jaar tot een nachtmerrie maakte? Het feit is dat het gerecht in het Belgische Hasselt... een nieuw onderzoek gaat starten naar dat drama. Dat was augustus vorig jaar en dat kostte aan vijf mensen toen het leven. Dat drama Pukkelpop. Correspondent Joris van Poppel in Brussel. Dat vorige onderzoek, Joris, dat werd afgesloten in september. Conclusie, ja, noodweer, organisatie, treft geen blaam. Is daar nou twijfel over? In ieder geval bij een van de getroffenen, gewonden of nabestaanden, dat is, nog, uh, dat is nog onduidelijk. Maar wat wel duidelijk is, is dat iemand een klacht heeft ingediend bij het parket en extra onderzoek eist. Stelt zich burgerlijke partij, zoals dat in België heet. En dat betekent dat het parket dan verplicht wordt om daadwerkelijk het onderzoek te heropenen. En nogmaals uh, uh, nou ja, opnieuw te beginnen daarmee. Dat is wat er nu aan de hand is. En wat zou daar anders weer uit kunnen komen dan, ja, het was inderdaad noodweer en de organisatie kon niks doen. Ja, dat is ook wat hier, wat hier te horen is. Het parket heeft het al onderzocht. Er was toen wel enige verbazing omdat het parket al heel snel... eigenlijk al naar een paar dagen tot die conclusie kwam. En je zou je af kunnen vragen, stonden die tenten wel, wel goed genoeg vast? Heeft de organisatie wel voldoende rekening gehouden met de weersvoorspellingen? Maar goed, het parket zegt dat ze dat hebben onderzocht... en dat de organisatie er niks aan kon doen, uitzonderlijk noodweer. Nou ja, wat er nu nog gevonden zal worden, dat is nog onduidelijk. Het wordt in ieder geval onderzocht. Ja, en uh, omdat er die klacht is uh, ingediend. Um, zijn er ook nog andere mensen dan dat ene slachtoffer die om een onderzoek hebben gevraagd? Nee, niet specifiek een onderzoek naar uh, hoe het is kunnen gebeuren... maar er zijn wel nog heel veel mensen die hun geld terug willen hebben. Uh, de organisatie had aangeboden, omdat het festival werd afgelast... dat mensen drankbonnen en etensbonnen konden krijgen... als compensatie voor het aflasten van het festival... waar ze natuurlijk wel kaartjes voor hadden gekocht. Uh, maar er zijn uh, 350 festivalgangers, die nemen daar geen genoegen mee... met die drankbonnen en die eetbonnen. En uh, die stappen naar de rechter, is onlangs uh, bekend geworden. Nou, Dit jaar moet er dan weer een pukkelpop komen. Heeft die, de, gaat het allemaal nog door? Heeft dit, de, deze zaak nog uh, invloed? Um, in ieder geval uh, op het budget van de organisatie uh, natuurlijk. Want het kost geld als je gratis eten en drinken uh, moet weggeven. Maar uh, de organisatie is er wel van overtuigd en weer volledig enthousiast met de organisatie begonnen. En ongetwijfeld komt er dit jaar in augustus weer pukkelpop in België. Joost van Poppel, dank je wel. In het centrum van de Braziliaanse stad Rio de Janeiro... zijn naar nu blijk niet één, maar drie flats ingestort. Zeker vier mensen zijn gewond geraakt. En volgens lokale media is er zeker één dode. En eh, zijn er eh, zes gewonden. En er zijn er ook nog negentien vermisten. En de kans bestaat natuurlijk dat er nog mensen onder het puin liggen. Die gebouwen stortten in nadat er een sterke gaslucht was geroken. En mensen hoorden ook een explosie. En de autoriteiten houden er rekening mee dat een constructiefout de oorzaak was... Die flats in Rio stonden in de buurt van het Historische Stadstheater en een museum voor beeldende kunst, maar die gebouwen zouden geen schade hebben opgelopen. Het Openbaar Ministerie wil oud-directeur Mullenkamp van de Amsterdamse woningcorporatie Rochdale vervolgen. En dat geldt ook voor vier zakenpartners die net als Mullenkamp betrokken zouden zijn geweest bij omkoping, valsheid in geschriften, belastingfraude en witwassen. De woningcorporatie Rogdale ontsloeg Mullerkamp in 2009... omdat hij zich met gesjoemel zou hebben verrekt. De corporatie is een procedure tegen hem begonnen... waarin 6 miljoen euro schadevergoeding wordt gevraagd. En Mullerkamp werd gisteren failliet verklaard. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. Een waarschuwing voor mensen in Groningen, want daar zijn valse munters actief. De laatste tijd zijn er 10 aangiftes gedaan... wegens betalingen met valse 50-euro-biljetten. Antonie Hogeveen van de politie Groningen. Goedemiddag. Goedemiddag. Waar zijn die biljetten opgedoken? Nou, het gaat vooral om uh, ondernemers uh, die te maken hebben met het horeca. Uh, snackbar, uh, videotheek ook. Uh, in ieder geval op plekken waar uh, de handelssnelheid voor de cashier hoog moet zijn. En dan glipt er dus wel eens een valse 50-euro-biljet uh, tussendoor. Ja, snel in de drukte op uh, drukke momenten. Ja, als mensen bijvoorbeeld een biertje willen bestellen... Um, dan staat de ander alweer klaar om een ander biertje te bestellen... dan uh, neem je dat 50-euro-biljet aan... en dan blijkt achteraf dat het fout is of dat het vals is. En daar is het waarschijnlijk de persoon ook om te doen. Ze um, kopen iets wat voor een relatief laag bedrag wordt aangeboden... dan krijgen ze dus uh, uh, veel wisselgeld terug. Dat wisselgeld is natuurlijk echt. Ja, en op die manier uh, weet zij het uh, valse geld uh, uh, toch echt uh, weer terug te krijgen. En hoe zie je dat? Die, dat die, waren het goede biljetten of zijn het gewoon kopietjes? Nou, wat ik van de collega's begreep is dat als je een beetje verstand hebt van biljetten... dat dat gewoon een slecht geval is. Als je het voelt, dan nou voelt het papier gewoon heel anders dan een echt biljet. Bovendien het zilverachtige icoontje wat vaak op de biljetten zit... dat lijkt er te zijn opgeplakt. Bij een echt biljet zet dat er gewoon echt in. En bovendien de serienummers die op de biljetten zitten... die zijn dusdanig fel bij het neppe dat het moet opvallen. Dus wij vragen dan ook ondernemers... let bij uh, het betalen van 50 euro biljetten even wat beter op de biljetten. Vertrouw je het niet, accepteer het niet en bel eventueel de politie. En lijken die dingen ook allemaal op elkaar? Met andere woorden, zou dat één uit één bron kunnen komen? Wij hebben het idee van wel. Er zijn inmiddels vijf personen die zijn aangehouden... of tenminste, die zijn naar het politie politiebureau gebracht... en daar wordt uh, procesverbaal tegenop gemaakt. We weten niet waar dit vandaan komt. Natuurlijk uh, hopen we dat we dit wel uh, kunnen uh, achterhalen. Maar wij willen ook met name ondernemers waarschuwen dat het kan gebeuren. Dus neem even de tijd om te achterhalen of het ook een echt of nep biljet is. Ja, goed letten op die biljetten van 50 euro. Dankjewel voor de uitleg, meneer Hoogveen. Tot de dienst. Nokia heeft het afgelopen kwartaal een verlies geleden van 1 miljard euro. Vorig jaar werd er in die periode nog 745 miljoen euro winst gemaakt. En nu gaat het slecht. gaat vooral slecht met de verkoop van de oude traditionele mobiele telefoons. Die lijken hun beste tijd hebben gehad. En inmiddels heeft Nokia het roer omgegooid. En ze zijn in zee gegaan met Microsoft om te kunnen concurreren met de smartphones. De verkoop van de nieuwste Nokia's loopt goed en het Finse bedrijf denkt dat er volgend jaar weer positieve resultaten worden behaald. In Frankrijk is de voormalige directeur van borstimplantatenfabriek PIP aangehouden. Hij wordt gehoord. Het is niet duidelijk of hij in staat van beschuldiging wordt gesteld. Dat bedrijf maakte vorig jaar, kwam vorig jaar in opspraak... omdat die implantaten die daar werden gemaakt kunnen lekken of scheuren. En ze bleek ook gevuld te zijn met een niet-medisch goedgekeurde gel... die mogelijk kanker zou kunnen veroorzaken. Wereldwijd hebben zo'n 400.000 vrouwen implantaten van PIP. En die voormalige directeur die nou is aangehouden... heeft nou toegegeven dat hij zijn personeel opdracht gaf... om het voor inspecteurs verborgen te houden... dat er verboden siliconen werden gebruikt. Dan zou ik iets... Ja, Wageningen daar, is Wageningen, daar is een man gearresteerd... die gisteren een verdacht pakketje afleverde bij een gebouw van de universiteit. Dat gebouw werd gisteren ontruimd en de EOD werd ingeschakeld, de politie. Het was een pakketje waar uh, na nou later bleek uh, geen gevaarlijke stoffen in zaten. Desalniettemin wordt de man uh, afhankelijk verdacht van bedreiging. Uit het onderzoek is gebleken dat het pakketje is afgegeven door een man... die door een van de medewerkers in het gebouw werd herkend. En op basis daarvan hebben ze zijn identiteit vast kunnen stellen... en hebben hem later thuis aangehouden. En volgens het online blad Resource van de Universiteit Wageningen... is de dader een 35-jarige gefrustreerde langstudeerder... die het niet eens is met maatregelen... die het hem onmogelijk zouden maken om af te studeren. Volgens Resource had de man eerder al dreigtweets verstuurd. Sport. In Melbourne hebben ze hele andere dingen aan hun hoofd. Roger Federer en Rafael Nadal die staan tegenover elkaar... in de eerste halve finale mannen van de Australian Open. Mark Brasser, wie is er aan het winnen? Nou, dat is nog uh, niet te zeggen. Het is 2-1 in sets in het voordeel van uh, Rafael Nadal. Dat wel, de Spanjaard staat dus voor. Won heel belangrijk die derde set. Het werd een uh, tiebreak in die derde set. In die tiebreak kwam uh, Nadal op een 6-1 voorsprong. Leek die tiebreak heel erg makkelijk naar zich toe te trekken. Maar toen kwam Federer terug. 6-1, 6-2, 6-3, tot 6-5 kwam de Zwitser terug. En uiteindelijk ging die tiebreak toch met 7-5 naar Rafael Nadal. Hij dus uh, 2-1 voor in sets. Ja, het is een, een geweldig gevecht. Het is niet altijd even goed. Uh, Federer maakt wel wat fouten... Maar ja, Federer probeert de rallies natuurlijk kort te houden. Weet dat als het een slijtageslag gaat worden... als het een heel lange wedstrijd gaat worden... als de punten lang zijn, lange rallies... Ja, dat die gewoon in het nadeel is. Die punten gaan toch over het algemeen naar, naar Nadal. Die fysiek wat, wat beter is, die langere rallies beter aan kan. Dus ja, Federer jaagt op korte punten. En Nadal daartegenover ja, die probeert die rallies natuurlijk lang te houden. Die stuurt zijn tegenstander af en toe van kant naar kant... met die, met die loodzware topspinballen van hem. Ja, het, is, het is nog niet gedaan. Ik moet wel zeggen dat Nadal een iets betere indruk... op mij maakt dan Federer. Dan maar het is uh, ja, zoals gezegd 4-4 in de vierde set. 2-1 dus in het voordeel van, uh, van Nadal. Mark Brasser, dankjewel. Ook de vrouwen die uh, werkten vandaag hun uh, halve finales af... kan ik dan vertellen. Titelverdedigster Kim Kleisters, die is eruit gevlogen... door het toedoen van Victoria Azarenka. Dus neemt Kleisters als speelster afscheid van uh, Australië. Want na de Olympische Spelen stopt ze met tennissen. Toch komt ze nog wel eens terug naar Australië. We gaan hier zeker was vast wel eens uh, op een... Uh... Op een toeristische manier uh, door het land trekken en uh, onze tijd daarvoor nemen. Kleinsters verloren in drie sets van Azarenka, die in de finale speelt tegen Maria Sharapova. Die won weer in drie sets van Petra Kvitova. Dan nog even wielrennen. Het huis van de Belgische veldrijder Bart Wellens is onderzocht. Het pakket in Turnhout heeft daar opdracht voor gegeven... omdat uh, dat over informatie beschikt... dat er door Wellens wel eens doping zou kunnen zijn gebruikt. De informatie kreeg het pakket op 17 december... nadat Wellens de veldrit in Essen had gewonnen. Begin januari kreeg Wellens een koortsaanval, die zelfs levensbedreigend was. En dat incident dat voedde die dopinggeruchten nog meer. Wellens maakt zich trouwens geen zorgen en die zegt ik heb helemaal niks te verbergen. 13 over 1, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. In de Utrechtse jaarbeurs zijn duizenden leraren bijeen... die protesteren tegen het inkorten van de zomervakantie... en het verkorten, verhogen van het aantal lesuren in de onderbouw naar 1040 per jaar... Justitie wil oud-directeur Mullenkamp van de Amsterdamse woningcorporatie Rochdale vervolgen. En ook vier zakenpartners die zouden betrokken zijn geweest bij omkoping, valsheid in geschriften, belastingfraude en witwassen. En in Groningen zijn tientallen valse briefjes van 50 euro opgedoken. Meldingen komen vooral uit de horeca en van winkels. Op het moment dat het druk was aan de kassa. Einde van dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer Jurgen van den Berg met lunch.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 Dit is Radio 1, NCRV, -E. Lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, op deze Gedichtendag de vraag... kunnen gedichten de wereld veranderen? In deel 4 van zijn Radiodagboek vertelt Gordon... wat hij doet vlak voor een optreden met L.A. De Voices. Uh, Remco en ik doen de laatste tijd wel even een uh, gebed samen... want uh, Remco is ook gelovig. En uh, nou, de rest accept accepteert en respecteert het ook. Ik bedoel, uh, ja, dat is voor ieder voor zich... Na half twee is er standpunt rel. De lerarenstaking is terecht. Dat is de stelling waar we dan over gaan praten. Duizenden docenten zijn op dit moment onderweg naar de jaarbeurs in Utrecht. Of zijn daar, mogelijk al, euh, bezig dus, euh, zich voor te bereiden op die landelijke staking. Althans, die is al begonnen natuurlijk. Maar die manifestatie in de jaarbeurs moet er nog aankomen. De onderwijsbonden hebben de docenten opgeroepen om in actie te komen... tegen een wetsvoorstel van minister Van Bijsterveld. In die wet wordt het aantal verplichte lesuren in het voortgezet onderwijs verhoogd naar 1040. De docenten zijn bang dat leerlingen in de praktijk geen extra les krijgen, maar juist worden opgehokt. Is hun vrees terecht of kunnen de docenten vandaag beter voor de klas gaan staan in plaats van te staken? De lerarenstaking is terecht. Zegt u dan eens of oneens? SMS dat naar 7070 70, kost 50 cent. U mag gratis bellen. Dat nummer is 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stam.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met Hekje Stampen. Dit is Radio 1. Lunch. Hoera, het is Nationale Gedichtendag en daarom werd gisteren de VSB Poëzieprijs uitgereikt. De juryvoorzitter was CDA-Kamerlid Kathleen Ferrier, een politica dus. Lunch vraagt zich af, kan een gedicht de wereld veranderen? En dat vragen we natuurlijk aan Kathleen Ferrier. Goedemiddag. Goedemiddag. En ook meepraat met ons de Utrechtse dichter Ingmar Heidsen. Heids, Ingmar, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, mevrouw Vier, een politica als juryvoorzitter van een Poëzieprijs, kan dat? Ja, natuurlijk. Dat kan zelfs heel erg goed. Maar ik moet u eerlijk zeggen dat toen Gerdy Verbeet, onze kamervoorzitter, die overigens op dit moment de plenaire zitting van de Kamer opent met het voorlezen van enkele gedichten op gedichtendag. Toen zij mij vroeg of ik juryvoorzitter wilde worden, was ik echt verrast. Ik dacht, goh, waarom mij? Later dacht ik, het is ook niet zo vreemd dat ze mij gevraagd heeft. Want ik heb literatuur gestudeerd. Ja. Moderne Spaans-Amerikaanse literatuur. En ik ben afgestudeerd op een Cubaanse dichter. En politiek en poëzie hebben wel degelijk met elkaar te maken. Ja. Zitten alle partijen nog wel in de Kamer nu mevrouw uh, gedicht aan het voorlezen is? Want er zijn er ook die zeggen, ja, dat is maar een linkse hobby en zo. Nou, ik, ik zit hier in de studio, dus ik kan het niet zien. Maar ik ga er ogenblikkelijk van uit... dat als de Kamervoorzitter gedichten voorleest... Um, dat uh, de Kamerleden aanwezig zijn. Ja. Kan een gedicht de wereld veranderen, mevrouw VJ? Ja, absoluut. Um, een gedicht is natuurlijk iets... Uh, waar je zelf heel erg van geniet. Wat uh, mooi is, wat je op nieuwe gedachten brengt. Maar wat ik vooral belangrijk vind, is dat poëzie laat zien... dat de werkelijkheid meerdere kanten heeft. Uh, een dichter is in staat om de werkelijkheid te beschrijven... op een manier dat je denkt van ja, zo is het ook. Zo kan je er ook tegen aankijken. En ik vind dat in de politiek enorm belangrijk. In de eerste plaats en in de tweede plaats... heeft het natuurlijk ook te maken met de manier waarop je bepaalde dingen zegt. Ja. Ik had gisteren een gesprek met een van de genomineerden, Jan-Willem Otten... Eh, en die zei van, eigenlijk gaat het om een regel. Om het scheppen van een beeld in één regel. Dat zou moeten kunnen. Waarin je zegt, dit is het, hier gaat het oh. over. Tot de kern komen. Ingmar Heidser, ben jij het ermee eens dat een gedicht de wereld kan veranderen? Uh, ja, dat denk ik wel. En, en, en, en zelfs als het niet zo is, wil ik het toch graag geloven. Heb je een voorbeeld ervan? Ja, ik moest, ik moest ook meteen denken toen, uh, toen, toen de vraag langskwam aan mijn collega-dichter Bartus van Broog. Hij heeft me ooit gewezen op een artikel, stond in The Guardian. We hebben dat in 2004, vlak na uh, de, de, de, de val van uh, het Irakese regime. Dat, uh, dat een journalist daar door een vrij woede de menigte belaagd werd. omdat ze dachten dat hij dat een aanhanger was van het regime. Maar dat, dat, dat bleek een, uh, een Egyptische journalist zijn. die was uh, eigenlijk juist, juist iemand die, die tamelijk veel Irakese asielzoekers dus in Engeland vooruit hielp. En die dus zei van nee, nee, ik ken, ik ken heel veel mensen uit die zak. En uh, ja, wie dan? Wie dan? Zeiden, ik, ken, ik ken een dichter. En hij, hij, hij noemde uh, de naam Yassin. En toen begonnen ze allemaal uh, gedichten te citeren van, van deze dichter. En dat bleek dus en de dichter zelf helemaal niet, want die, die, die leefde al 14 jaar in boodschap in Engeland. Ja. ...dat die mensen zijn, zijn gedicht hadden, hadden gekopieerd, uit hun hoofd hadden geleerd... ...dat heel veel mensen in Irak zijn, zijn poëzie kenden. Ja. En dat, dat, dat, dat is heel moedig van die mensen. Want op, als, als, als, zeg maar, op het kopiëren van dat soort dingen en het verspreiden daarvan stond absoluut de doodstraf. Ja. Dus uh, als je het zo bekijkt kan, kan een gedicht kennelijk heel veel moed en heel uh, Ho geven en eigenlijk ja, een, een, een helft in iemand wakker ja, maken. Daar heeft, heeft deze... hij er wel zo'n regime voor nodig. In Nederland ja. zie ik het niet zo gauw gebeuren. Ja, ja, goed. Mevrouw Vier, zou dat in Nederland ook kunnen? Kunnen gedichten hier ook de, de, zo'n zo, zo impact hebben? Nou, ik herken heel erg wat Ingmar zegt. Ik heb zelf tien jaar in Latijns-Amerika gewoond en gewerkt. En ook daar zag je dat mooie teksten mensen enorm veel moed gaven. Maar bijvoorbeeld ook humor in poëzie. En um, het, het, het, het schept toch een bepaalde afstand, soms ook van de werkelijkheid waardoor je nieuwe gezichtspunten uh, kunt krijgen. En ik denk dat dat overal kan, op alle plekken in de wereld. Dus waarom ook niet in Nederland? Nee. Uh, dichter des vaderlands Ramzi Nasser neemt uh, in zijn gedichten doorgaans geen uh, blad voor de mond. We gaan even luisteren naar een fragmentje uit zijn gedicht Mijn Nieuwe Vaderland. Uh, twee coupletten die hij voordroeg bij Pauw en Witteman. Ik eer de leiders van mijn land. Hun vlekkeloos parcours leert mij wat macht vooral verlangt. Het geweten van een hoer. Ik eer mijn leiders hemelhoog en het hoogst zit een fascist die u en mij zo lang gedoogt, zo lang als hij beslist. Beschermt gij leiders onze grond waar vreemde adem gaat, gij die zo rein zijt, kerngezond en zuiver op de graat, wij smeken om een harde hand in aangevreven haat, behoud voor het lieve vaderland de blanke nazistaat. Ja, eh, Ramsey Natsen dus met, met een gedicht eh, wat, eh, nogal, nou, laten we zeggen, tegen Wilders was gericht. Wat, wat vindt u daarvan, mevrouw VJ? Nou, ik, eh, ik ben erg voor vrijheid van meningsuiting. En eh, zoals een dichter zijn gevoelens verwoord, daar moet altijd ruimte voor zijn. Zo zijn er dichters die dit soort gedichten maken, maar er zullen ongetwijfeld ook dichters zijn die met andere zaken in onze samenleving problemen hebben. En die daar op hun ja. beurt weer gedichten van maken ja. waar het om gaat, is dat je de werkelijkheid. In, uh, in mooie bewoordingen en in bewoordingen die hard raken. Maar raakte u dit ook? Want het ging bijvoorbeeld ook over de gedoogconstructie, waar u als CDA deel van uitmaakt. Ik heb met, uh, ik, ik, ik hoorde het nu en ik vind het, uh, ik vind het een ontzettend knap gedicht. En nogmaals, ik vind het belangrijk dat mensen hun gedachten. Uh, zoals dichters dat kunnen, uh, samen kunnen ballen... in hele uh, directe bewoordingen. Daar, uh, ja. daar heb ik grote bewondering voor. De inhoud, ja, dat is een heel andere discussie. Maar we hebben het nu over het belang van de poëzie. Ja, ja En ook een beetje over de politiek. Uh, Ingmar, wat vind jij daarvan? Want jij, jij uh, maakt eigenlijk gedichten die veel minder politiek zijn, hè? Ja, over het, over het algemeen wel. Uh, dat, dat, dat, dat klopt. Overigens vond ik, vond ik het gedicht van Ramzi, de regels die ik hoorde, vond ik, vond ik erg mooi. Ik ken het gedicht natuurlijk. Het is een bewerking van dat gedicht van Tollens, hè? Wiens Nederlands ja, bloed door precies, de andere stoel. Ja, het, het, het, het, het, het karkas is van Tollens, zeg maar. En, en de nieuwe beperking is van Ramzi. Ja. Uh, d, d, d, d, daar hou ik van, want dat doe ik zelf ook wel eens. Maar uh, het... het, het uh... Er is, er is één ding met politieke poëzie, en dat is als je het er heel erg mee eens bent, dat je, dat je het ook snel mooi gaat vinden. En het, het, het, het, het is ook het allermooiste als een gedicht sowieso mooi is. Zelfs als je er schreeuwend mee nee, oneens zou zijn. Het zou mooi zijn als een politiek gedicht, gedicht zo het goed was dat zeg maar iemand die PvV gestemd heeft, denkt van: wat heb ik eigenlijk gedaan, dat doe ik nooit meer. Maar dat is maar ja, precies wat er nou in zit, dat weet je nooit. Maar dat is wat ik bedoel met het uh, juist door poëzie een andere kant of meerdere kanten van een werkelijkheid kunnen laten zien... door er op een bepaalde manier tegenaan te kijken. En dat is natuurlijk voor mij persoonlijk als volksvertegenwoordiger... vind ik dat heel belangrijk. Mm -hmm. Maar breder in de politiek um, speelt dat een belangrijke rol. Ja. Verschillende ik mag, kanten zien. Uh, het, het kan zich ook tegen je keren in, in die zin. Nasser was ook een beetje uh, onder kritiek toen hij uh, wel meeging... naar die reis naar China, weet je wel, waar ze, waar ze contacten legden met... en dat werd, dat, toen werd het gelijk natuurlijk ook aangehaald... van ja, altijd een groot Mond, ja. he, over, ...over dingen die uh, niet ja. goed zijn... ...en dan ga je daar wel heen. Ik vind kijk, als je, als, je, als, je, als je je uitspreekt... Dan, dan, ...dan besluiten mensen blijkbaar van... ...en dus maak je vuile handen. En vroeg of laat doe je dan weer iets... ...wat dan niet voor die goede gemeente is. Ik vind het een zeer kinderachtige reactie... ...om, om, om daarop aan te vallen. Ik vind ja. het, het, het, het, het, uiteindelijk, hoe meer politieke uitspraken je doet... En sowieso, hoe meer uitspraak je over welk onderwerp dan, dan ook doet, hoe, hoe uh, groter de kans dat je op een gegeven moment iets zegt of doet, dat het nogal in tegenspraak ja. is, wat je gezegd en, en, en gedaan hebt. Ja. En, en politici mogen dat dag na dag doen, en dichters niet, kom nou. Ja. Uh, want, want dat is toch wel een feit, en dat zie je trouwens ook bij de cabaretiers. Vroeger had je echt van die, van die ja, politiek geëngageerde cabaretiers, dat zie je de laatste ja. tijd ook veel minder. Uh, dat ja. kan je toch van de dichters ook zeggen. Uh, hoe, hoe komt dat, denk jij? Ja, ik, ik, ik weet aan niet of het waar is. Het uh, gaat ook in golfbewegingen. Maar laat, laten we aannemen dat, dat het waar is. En dat op dit moment het politie, politieke engagement heel slecht zit. Uh, dan, dan denk ik omdat... Kijk, poëzie is is niet, niet speciaal een medium met een heel groot publieksbereik. Dat zou je vandaag kunnen denken dat dat zo is. Maar er zijn er, er nog zijn er 164 andere dagen. En uh, nou dan, dan gaat de telefoon toch wat minder vaak vanuit heel <lacht> zeg veel. Maar. Uh, dus ja, ik, ik kan, als je, als, je, als je echt de wereld wil iets, iets, iets, iets laten horen, dan, dan denk ik dat je beter een popnummer kan schrijven of een politieke partij oprichten of een uh, of een mm. of een repnummer. Maar dat een, dat een gedicht, een bewogen gedicht misschien iets. Het, het medium is om de massa mee te bereiken. Als je daar zin in hebt natuurlijk. Maar, maar mag, mag ik daar iets over zeggen? Ja. Um, wat, wat ik juist zo goed vind, ook aan de VSB Poëzieprijs... is dat er heel bewust aan die hele prijs ook een programma gekoppeld is. En een onderdeel van dat programma is de School der Poëzie. Het project Vers. Waarmee de uh, genomineerde... Heel breed in het hele land scholen ingegaan zijn. En leerlingen. Ja, dat is heel goed natuurlijk. Die leerlingen uitgedaagd hebben. om uh, op grond van hun eigen gedichten zelf ook gedichten te schrijven. En het belangrijke hiervan is. en daar zet ik mij persoonlijk ook graag voor in. Is dat men ziet dat poëzie niet iets is voor een klein groepje in de samenleving. Maar voor iedereen. Ik heb zelf een bundel mogen samenstellen. met uh, mijn keus van 100 beste gedichten. Uit alle gedichten die ik gelezen heb. En die heb ik ook echt geprobeerd zo samen te stellen... dat die voor een breed publiek toegankelijk is. Ja. Uh, Ingmar, en jouw... Uh, uh, ja, nou, ik zou zeggen, hartenkreet is ook wel gehoord, denk ik... Uh, dat die gedichten moeten niet alleen vandaag... Uh, in het uh, centrum van de belangstelling staan... maar ja. ook uh, morgen en daarna. En, en, uh, het is gewoon mooi. Ja, dat moet eerst maar zou leuk zijn. Ja. Ja. Ja. Hart, <laughs> hartelijk dank voor jullie bijdrage aan dit gesprek. Uh, Catherine Verneer van het CDA... en uh, dichter Ingmar Heidsen uit Utrecht. Tot je dienst. Dag. Het Radio Dagboek. Deze week met Gordon. In verband met het starten van de theatertournee van Los Angeles: The Voices Because We Believe. Toen hij meedeed aan het EO-programma Op zoek naar God gebeurde het ook echt. Hij werd zo geraakt dat hij sindsdien gelooft in God. En uh, die invloed is nu ook te horen in de teksten die hij schrijft. Maar het maakt niet direct een braaf jongetje van hem. Gisteren was de eerste try-out van de theatershow van L.A. De Voices. En de vraag, heb je voor een show nog rituelen, is voor Gordon natuurlijk een inkoppertje. Ik masturbeer altijd even. Is dat live op Radio 1... Nee ik, niet nee, ik ga altijd wel even bij de jongens staan met z'n vijven uh, aan groep. En dan zeggen we, jongens, laten we vooral genieten, want dat is wat we ook ontzettend doen. Ik zeg een hele goede avond, lieve mensen in de tamboerenoogentee! <applaus> oh, wat heerlijk, wat heerlijk. Oh, jongens, het is onze eerste, ik ga dood. Uh, Remco en ik doen de laatste tijd wel even een uh, gebed samen, want uh, Remco is ook gelovig. En uh, nou, de rest accepteert en respecteert het ook. Ik bedoel, het uh, ja, is voor ieder voor zich. Jij bent het licht dat nooit verdwijnt. Wees mij de weg met goud omleid. Hij zorgt dat de zon nog verder schijnt. Ja, nou ja, ik was altijd atheïst. Tot vorig jaar, anderhalf jaar terug. Nou ja, als je alleen al naar de laatste cd luistert. En met liedjes als Loop naar het licht: kom en red mij. Jij bent trots waar ik op sta. Jij bent daar waar ik op ga. Jij gaat mij oneindig achterna. Die hebben toch echt wel een, een spirituele boodschap. En het is niet zo dat ik uh, het woord God noem in mijn liedjes en zo. Want, nou ja, dat gaat misschien ook nog wel komen, maar daar acht ik nu de tijd nog even ne net niet ge uh, rijp genoeg voor. Maar we hebben al gesproken over een soort kerkentour die we willen doen. Het heeft mijn leven eigenlijk alleen maar verrijkt en beter gemaakt. Want kijk, kijk nu wie er voor je zit en wie er voor je staat. en Dat is toch echt wel een verschil met twee jaar geleden. Compleet met bidden en alles. Dus, uh, ja. Ik lees nog geen Bijbel. Ik zeg met name nog. Dat, dat, het boek heeft mij, dat kan mij niet bekoren. Ik, ik, ik, ik heb wel een eigen visie op het geloof, laat ik het zo zeggen. Dat is om mij heen en dat, uh, dat begeleidt mij, dat steunt mij, dat vangt mij. En dat, uh, dat geeft kracht. Overweldigend. Overweldigend. Vanaf liedje één... Liedje één gewoon volle bak ambiance. Echt. En mensen vraten ons op. Wat we ook zeiden, wat we ook deden. Er was een lach, er was een traan, er was, er was gieren, het was brullen, het was juichen, het was joelen, het, het was alles. Ja, dit is toch wel echt wel een bekroning op heel hard werken, helemaal van nul weer beginnen, niet gedraaid wordt op de radio, nu weer gedraaid, nu wel gedraaid wordt op de radio, waar we allemaal hebben moeten vechten. Ja, weet je wat Albert net zei, hij zegt welkom thuis, want dit, heb, dit, dit, dit, dit is waar jij thuis hoort en uh, dit is wel waar ik thuis hoor, ja. Gordon In zijn Radiodagboek gemaakt door Maarten Bleumers. Morgen het laatste deel. En terugluisteren kan ook via lunch.ncv.nl/slash Radiodagboek. De stelling zometeen in stand.nl is kort en krachtig. We zijn benieuwd naar u eens of oneens. De, leren, sorry, de lerarenstaking is terecht. Uh, zometeen meer daarover. Nu eerst Jeroen Chipkema. Radio 1. Het NOS-journaal. We beginnen met sportnieuws. Tennis, de Spanjaard Rafael Nadal staat bij de mannen als eerste in de finale van de Australian Open. Hij won in vier sets van de Zwitser Roger Federer. De andere halve finale gaat tussen Djokovic en Murray. In de jaarbeurs in Utrecht is de stakingsbijeenkomst van leraren begonnen. Volgens de Algemene Onderwijsbond zijn vandaag bijna 200 middelbare scholen dicht. Aan protest tegen de onderwijsplannen van het kabinet. De bond zegt dat zo'n 22.000 leraren aan de staking meedoen. Het Openbaar Ministerie wil oud-directeur Mullenkamp van de Amsterdamse woningcorporatie Rochdeel vervolgen. Dat geldt ook voor vier zakenpartners die net als Mullenkamp betrokken zouden zijn geweest bij omkoping, valsheid in geschriften, belastingfraude en witwassen. En in België loopt een nieuw onderzoek naar het drama van vorig jaar op Pukkelpop. Eerder was besloten om de organisatie niet te vervolgen omdat het noodweer tijdens het muziekfestival werd beschouwd als overmacht. Maar na een recente klacht van een slachtoffer is een nieuw onderzoek geopend. Dat waren de hoofdpunten. Dit is Radio 1, ncrv, stand.nl, Jurgen van den Berg. Het is de eerste grote staking sinds 1982. Op dit moment zijn duizenden docenten bij elkaar in de jaarbeurs in Utrecht... om te staken dus tegen de kabinetsplannen. En dan met name tegen die 1040-uren-norm. Maar de minister van Onderwijs, Marja van Bijsterveld blijft pal achter haar wet onderwijstijd staan. Ik vind het een heel redelijk compromis. Alleen, wat is er gebeurd? Er is gewoon een symbool. Eh, 1040. Eh, en dat raakt mensen. Maar het gaat erom, naast die 1040 is er ook gewoon een versoepeling geweest. En daarmee is er uiteindelijk weer een evenwicht ontstaan... waarvan ik ervan overtuigd ben dat per saldo de scholen er niet op achteruit zijn gegaan. Ik ga erover praten met Gerard Oldhoff. Hij is rector van het Mencia de Mendoza Lyceum in Breda. Bovendien ook nog onderwijsbestuurder. Dag meneer Oldhoff. Goedemiddag. Goedemiddag. We beginnen in stand.nl altijd met drie keuzes. Daar mag u alleen maar ja of nee op zeggen, dan gaan we zo meteen uitgebreid doorpraten over die stelling. Uh, die keuzes luiden als volgt: en kort antwoord, dus graag: Deze staking wordt gebagatelliseerd? Ja. Minister van Bijsterveld is een slechte onderwijsminister. Mm, ja. Ik moest er even over nadenken, maar daar kwam die aan toch, de ja. En na deze staking moet ik eventjes bijkomen in mijn vakantiehuisje. Die is erg leuk. Nee hoor. Nee. Goed. <lacht> uh, ik, ik zeg tegen onze luisteraars dat we zeer benieuwd zijn... naar hun eens en oneens. Er wordt al flink gestemd, zie ik op onze site. Maar uh, blijf daar gewoon mee doorgaan. Uh, dus uh, bent u het eens of oneens met deze stelling dus? De lerarenstaking is terecht. SMS staat dan naar 7070. 70. Dat kost wel 50 cent. U kunt beter gratis bellen misschien. 0800-1101. Um, u mag stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert, doe het dan met hekje standpunt. Um, ja, nou, ik, ik leg de staking ook maar even... Of de staking, de stelling ook maar even aan u voor. De lerarenstaking is terecht. Eens? Ja, ja. ja ik ben het eens met die, uh, met die staking. Ik heb alle begrip voor... Uh, door docenten en um, de wijze waarop zij um, aangeven dat zij onvoldoende worden gehoord door de minister. En die kwestie van die 1040, dat is een van de elementen die, uh, die hierbij een, uh, een rol speelt. En ja, de minister zegt dat hij het begrijpt. Ik constateer dat 22.000 leraren het wel begrijpen. Hmm. Nou, we, we gaan eigenlijk die punten allemaal wel een beetje aflopen. Uh, eerst, laten we daar maar gewoon mee beginnen, met die 1040 uren norm. Um, ja, er was duizend afgesproken, dat is toch uiteindelijk weer die 1040 geworden. Is dat nou echt de reden en de druppel ook voor deze staking? Ja, dat is, dat is in ieder geval de druppel. Omdat heel veel docenten dit zien als een, een minachting van de mensen die, die voor de klas werken. Formeel was het 1040 uur. De onderwijsinspectie heeft, ik zou bijna willen zeggen, tot bloedens toe geprobeerd om die af te dwingen. Door controles en ook door boetes op te leggen. Uiteindelijk blijkt dat 80% van de scholen gaat voldoen aan 1000 uur. De minister heeft vervolgens gezegd dat... Zij wil gaan handhaven uh, bij duizend uur. Dus als je de duizend uur haalt, dan is het goed. En in het hele wetsvoorstel wordt over 1040 niet gesproken. En het wordt vervolgens behandeld in de Kamer. En er komt een amendement. En twee jaar discussie wordt. Uh, terzijde geschoven. En, en dat is een amendement Beertema. En nu staat er in één keer bij 1040 uur. En dan vragen de leraren zich af... Waar, waar, waar, waar hebben we nu zo lang ja. over met elkaar gesproken? De, de, de, dat is een PVV-kamerlid, Beertema... die zelf trouwens uit het onderwijs komt. Die heeft, uh, uh, beroepsonderwijs. ja, ja, die, ja. Heeft, die heeft ervoor gezorgd in ieder geval dat, dat, weer die, dat die 1040 erin komt te staan. Uh, we hebben net de minister even gehoord ook... en, en trouwens al de hele dag horen we haar, uh, haar kant van het verhaal vertellen. En die zegt, ja, um, eigenlijk krijgen de scholen... veel meer flexibiliteit bij de uitvoering... en meer ruimte om onderwijsuren te te spreiden. Dus waar, waar hebben we het eigenlijk over? Ja, dat is een... Uh, ik vind dat een merkwaardige uitspraak. Kijk, de minister heeft eerder gezegd... dat ze de onderwijsstakingen onbegrijpelijk vindt... een paar weken geleden. En nu uh, noemt ze de onderwijsstakingen onverantwoordelijk. Ik ga er dan maar even vanuit dat ze dat op, op zijn minst wel begrijpt. Onverantwoordelijk omdat en, er een toetsweek uh, gaande is, zegt zij. Dan sta je ja, niet maar Nee, maar dat is een uh, excusele moot, toch een beetje onnozele opmerking. Uh, er is geen landelijk voorgeschreven toetsweek. En uh, waar zij dat vandaan houdt, dat weet ik niet. Er zijn scholen die toetsen hebben. Ook bij mijn school, het Mendochtzaal Lyceum, uh, waren vandaag uh, toetsen voor eindexamenklassen. En die zijn gewoon doorgegaan. En uh, voor zover er onvoldoende docenten waren om te surveilleren, is dat uh, opgevangen door, door leden van de schoolleiding. Ja. Dus de suggestie dat die toetsen allemaal zijn vervallen en dat we de leerlingen in de kou laten staan. Dat is een hele merkwaardige en hele foute suggestie. Nog even naar uh, Beertema van de PVV. Uh, die zegt in de Telegraaf uh, dat de Onderwijsbond... te snel tot deze staking heeft besloten. Hij zegt uh, ze hebben uh, een rekenfout gemaakt... omdat er helemaal geen 1040 uur gewerkt moet worden... want 60 daarvan zijn flexibel inzetbaar... en worden door de meesten toch niet gebruikt. Beertema zegt toen ze doorkregen dat die urennorm... helemaal niet zwaarder uitpakt... wilden ze de staking gewoon niet meer afzeggen... en uh, nou ja, hij noemt het een godspeur wat hier nu gebeurt. Ja, dat is, dat is toch ook een beetje een merkwaardige reactie van, van deze meneer. Want uh, het is helemaal niet zo dat de onderwijsbonden dit hebben georganiseerd. Dat zegt deze meneer wel voortdurend, maar dat is niet zo. Dit zijn in initiatieven van een aantal zeer betrokken docenten... op een aantal scholen in Nederland... waar op een gegeven moment bonden zich achter hebben geschaard. Mm. En uh, ja, als de minister nu zegt, of meneer Beertema... ja, die 1040, dat is een symbool... ja, dat is toch merkwaardig dat wij een wet aannemen... waar dan in staat... 40, maar dat geldt niet, dat is een symbool. Bovendien, ja. die 60 uur die moeten worden besteed aan maatwerk. En het lijkt wel alsof scholen maatwerk voor niets kunnen leveren. Dat kunnen ze niet. Maar u zegt dat kost ook gewoon geld en, en, en mensen natuurlijk dus, uh, dus eigenlijk. Natuurlijk. Pe ja. Ja. Ja. Precies, de... en dat gaat vaak. Dat gaat vaak ook nog in kleinere groepjes, dus je zou kunnen zeggen dat dat per leerling uh, nog een stukje duurder is. En als de minister zou zeggen, het moet 1040 worden en ik ga daar extra financiering voor, uh, voor neerleggen, nou dan, dan kunnen we daarover uh, spreken met elkaar. Ja. Nog een ander deel van het plan is dat de vakantie, het aantal vakantieweken wordt uh, beperkt. Uh, docenten hebben in de praktijk nu, geloof ik, 12 weken vakantie. Uh, ja, dat is inderdaad het plan, uh, maar als we even teruggaan naar de oorsprong van dat plan, dan, dan was dat om... Uh uh, te zorgen dat docenten op piekmomenten minder werk zouden hebben. En wat er nu gebeurt, dat is dat uh, niet alleen een week vakantie afgaat... maar ook compensatie voor feestdagen gaat eraf. Dat zijn, uh, dat zijn negen dagen. Ik denk niet dat iemand in dit land blij zou zijn... wanneer je zou zeggen dat je negen dagen van je vakantie uh, moet inleveren... om te zorgen dat je niet meer zoveel overwerkt. Ja, maar Want dat is wat er aan de hand is. Maar, maar als je er twaalf hebt en, en je moet er negen dagen van inleveren... dan hou je er toch nog heel veel over, toch? Ja, maar dat is natuurlijk altijd zo. Als dat zo is, moeten we misschien beginnen met de Tweede Kamer. Want ik geloof dat die de 72 hebben. En die zouden dan om te beginnen wel eens 12 kunnen gaan inleveren. Om het goede dan, voorbeeld te geven. Nou ja, ik denk dat politici en misschien ook wel rectoren of onderwijsbestuurders het goede voorbeeld moeten geven. Maar ze moeten niet die mythe laten bestaan van die lange vakantie waar mm -hmm. nog bij komt. Dat uh, in, in die vakanties heel veel docenten, uh, in ieder geval voor het stuk van die vakantie, bezig zijn met schoolwerk. Met een, het voorbereiden van een nieuwe methode of met het nakijken van profielwerkstukken... of praktische opdrachten, of proefwerken, of wat dan ook. Ja. Meneer ulthof, u hebt vandaag een ingezonden stuk geschreven... in de Volksland, een opiniestuk. Uh, en daarin verwijt u politici minachting en visieloos uit. Uh, leg eens uit. Ja, nou, het, het, woord, minachting, dat is, uh, dat is eigenlijk bedacht, uh, denk ik, door de mensen van de Volkskrant zelf. Dat hebben zij als conclusie, uh, getrokken. Ik denk dat dit voor een aantal landelijke politici, uh, geldt. Er wordt met, uh, uh, met, met gesproken soms onder, met, over mensen in het onderwijs. Uh, uh, mensen over het onderwijsveld, als je iemand zoals Ton Elias... Uh, VVD-kamerlid? Een, een VVD-kamerlid en uh, onderwijsspecialist uh, hoort zeggen dat 30% van de leraren niet voldoet. Dat hij dat heeft gehoord van talloze rectoren. Dat is toch een hele merkwaardige uitspraak. Wat zou er nu gebeuren wanneer ik kamerlid zou worden en ik zou naar de Tweede Kamer gaan... en ik ben drie maanden lang woordvoerder en ik ga zeggen dat 30% van de ministers absoluut niet voldoet? Dat is toch heel erg merkwaardig. Oh, ja? Dat is minachtend. Je moet het gesprek aangaan met de onderwijsmensen. Ja. En je moet niet, uh, laten we zeggen... Uh, inspelen op dat, datgene uh, wat min of meer automatisch de, de publieke opinie is. Dat is jammer. En daarmee doe je onderwijsmensen tekort. En leerlingen overigens ook. Elias die heeft ook zelf een stuk geschreven in de Volkshand vandaag. Ook op de opiniepagina. En hij citeert daarbij uit een verslag van de Inspectie voor het Onderwijs... Uh, dat 1 op de 10 leraren in het voortgezet onderwijs geen goede instructie geeft... en 1 op de 5 de tijd in de les niet efficiënt gebruikt. Nou, dan, dan, dat zijn cijfers uit een rapport van de Onderwijsinspectie. Uh, ja, dat zijn cijfers uit het rapport. Ik heb nog niet de tijd gehad om... Uh, om te lezen wat er staat en hoe dat uh, precies staat. Ik moet ook zeggen dat het artikel wat meneer Elias vandaag geschreven heeft, dat ik dat uh, veel genuanceerder vind. En ik kan het ook zeker voor 80 of 85 procent kan ik het wel uh, kan ik het, uh, uh, onderschrijven. Mm. En als de, de, de, de strekking van het betoog is dat er in het onderwijs uh, veel kan verbeteren, net als in elke andere sector, publiek of privaat. Dan denk ik dat meneer Elias daar gelijk in, in heeft. Maar daar gaat het nu niet om. Uh, de, althans, daar gaat mijn artikel niet over. Nee. Mijn artikel gaat over uh, wat de Volkskrant vervolgens heeft, heeft gezegd uh, minachting. Ja, want, want u u zich aan, bijvoorbeeld Elias, ik, ik zag hem een tijdje bij Paul Witman zitten, die zegt, ja, ach, die leraar die moet gewoon eens wat harder werken en niet zo zeuren. En, uh, dat soort dingen, dat soort teksten, daar ergert u zich aan. Ja, nou ja, ik, ik erger mij eraan, maar uh, ik heb een, ver, geprobeerd om een artikel te schrijven... waarin ik uh, de visie wil uh, verwoorden van, van de leraren van mijn school... en van heel veel andere leraren. En ik merk ook uit de reacties die ik vandaag heb binnen gekregen... dat mensen dat wel uh, herkennen. En ik vraag me af, waarom doet meneer Elias dat nou? U vindt ook dat hij, toch, U vindt ook dat hij de, de domste uitspraak in, uh, in de onderwijsgeschiedenis heeft gedaan, hè? Ja, dat heeft hij absoluut gedaan. Dat was een paar weken geleden bij Pauw en Witteman. En daar ging het over de situ toets En waarbij hij zei dat uh, uh, de helft van de leerlingen de situ toets niet haalt... Um, dat is echt vreselijk dom. Want de CITO-toets kun je niet halen. Je kunt de CITO-toets overigens niet, niet halen. Nee, geeft een niveau uh, Daar kun je niet voor slagen. Daar kun je niet uh, voor zakken. En, en geen van de mensen aan tafel heeft daarop gereageerd. Ik, uh, ik, ik zag nog uh, de onderwijsjournalisten naar voren komen... Peter R. de Vries, en die zegt, wat zeg je nou, 50 procent? En de Ton Elias zegt, nou, misschien wel 60 of 70 procent. En dan denk ik, als ik jou nou zo'n CITO-formulier laat zien, meneer Elias... kun jij mij dan zeggen wat er staat? Mm -hmm. En uh, ja, dat is toch eigenlijk heel erg jammer. En dat mm -hmm. hij dan zegt dat die leraren allemaal onder schooltijd naar de tandarts gaan. Het gaat echt helemaal nergens over. Mm -hmm. Dat moet je niet doen. En meneer Elias is een geziende figuur en die moet dat helemaal niet doen. Die heeft ook zijn politieke verantwoordelijkheid. Zijn meneer Oldhoff, het spit zich nu wel echt toe op meneer Elias... en een beetje ook op meneer Weertema. Maar, maar u kunt niet ontkennen dat het uh, imago van uh, de leraar en, en, en daarmee ook van het onderwijs... dat dat ook aan, aan menig borreltafel uh, niet altijd even goed opstaat. Dus dat is toch wel degelijk een probleem en dat zit hem echt niet alleen maar bij Elias. Nee, dat is prima, maar het is wat u zegt aan de borreltafel. En uh, daar worden niet meestal de meest uh, verstandige dingen gezegd. En uh, laat ik nu uh, zeggen dat mijn artikel, ik heb betoogd om, om uh, daar enig tegenwicht uh, te bieden. Ja, maar goed, misschien was mijn, uh, mijn uh, binnenkomst van die term borreltafel niet helemaal goed. Maar laten we zeggen, er zijn ook heel veel ouders natuurlijk die, die toch wel daar het een en ander op aan te merken hebben zo nu en dan. Dus hoe, hoe kan je dat dan verbeteren? En dat los je denk ik ook niet op met een staking. Nee, nou kijk, in het algemeen blijkt nou dat uh, ouders uh, zeer tevreden zijn met uh, de middelbare school waar hun kind naartoe gaat. En natuurlijk is er uh, veel te verbeteren. Daarom zijn scholen ook veel meer dan vroeger, bijvoorbeeld via vensters voor Verantwoording, uh, uh, volledig open over hun resultaten. En er is geen enkele school en geen enkele schoolleider die uh, kritiek van ouders uh, zou afdoen als uh, onzinnig of wat dan ook. Nee, Daar ga je als school mee aan de slag. Uh, en, en daar ben je mee bezig. En je probeert voortdurend, probeer je het beter te maken. Dat doen docenten voor de klas ook. Ja. En daar is naar mijn gevoel te weinig oog voor. Even in een paar zinnen nog. Wat, als, stel u krijgt van, van Bijsterweld, belt u vanmiddag en zegt van nou kom eens even op mijn kantoor. En zeg jij nou eens even in drie zinnen wat er dan anders moet en beter moet. Ja, dan zou ik naar het kantoor kunnen rijden. Dan zou ik toch even tijd hebben om over die drie zinnen na te denken. Maar ik zou in ieder geval zeggen, nodig nu eens een aantal uh, docenten uit. Geen bestuurders, geen schoolleiders. En praat nu eens in, uh, met deze mensen. En doe dat vooral ook in het openbaar. En uh, luister nu gewoon eens naar wat de mensen zeggen. Uh, denk goed na, wees wijs. Uh, dan laat je niet verleiden tot uh, uh, merkwaardige amendementen. Mm -hmm. En hou daarna vast aan de koers die je hebt uitgezet. Ja, misschien is dat naïef van mij, maar ik mag toch hopen dat zo'n minister van onderwijs wel eens een keer met een, met een leraar praat, toch? Ja, wel eens een keer met een leraar. Maar kijk, die 22.000 leraren vandaag, en dat is echt waanzinnig veel... Die 22.000 leraren, die voelen dat niet zo. Nee. Ze daar ook, dan... ook moeten zijn, vindt u. Ze hadden zeggen, ik werd niet uitgenodigd. Nou, ik kan me voorstellen dat je als uh, bewindsvrouw daar niet op zit te wachten. Want uh, zij gaat natuurlijk niet hemeloog ontvangen worden. Nee. Uh, dus ik kan me voorstellen dat je zegt, van nou dat doe ik liever niet. Dat is, dat is niet het podium. Nee. Goed, we gaan kijken wat onze luisteraars vinden. U blijft meeluisteren en dan uh, kom ik straks graag bij u terug om nog even de reacties uh -huh. door te nemen. Uh, stelling staat de hele ochtend al op onze site. De staking is terecht. Daar is nu door ruim 1500 mensen op gestemd. 47% is het daarmee eens, 53% is het oneens. Stand.nl, Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik uh, ben het er niet mee eens met deze staking. Want uh, ik dacht dat leerkrachten een voorbeeld waren voor de leerlingen. En dan ga je dus niet de straat op. En ja. als je dan de scholen daarvoor ook nog dicht moet doen dan vraag ik me af waar ben je dan echt mee bezig? Maar u hebt net van meneer Olthof gehoord... Hè? er is een proefwerkweek aan de gang daar uh, op zijn school... en die is gewoon doorgegaan. Dus de leraren die daarbij betrokken zijn, die gaan niet staken vandaag. Ja, maar, nou daar heb ik dus echt mijn twijfels over... Uh, onze schoolperiode is al, al een paar jaar geleden uh, afgesloten met onze kinderen. Maar nou, toen vielen er ook heel veel lessen uit, de leraren waren er niet. En om het uh, minste geringste was er geen les. En dan denk ik, dan is dat wat opgelost moet worden. En ik denk niet dat je dat door een staking oplost. Nee, duidelijk, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, met Meila Snijder. Uh, ik heb gehoord wat uh, de vrouw voor mij zei. Ik ben het dus wel eens met de stelling. Ik ben zelf een docent en um, ja, het speelt. Er speelt veel meer dan alleen natuurlijk die 1040 uren uh, regel. Um, het is ook meer dan alleen de vakantie die bij ons dan weggenomen wordt. Het gaat het mij erom dat er hele grote klassen zijn um, en die worden steeds groter. Gaat het mij erom dat er um, he, mensen uit het speciaal onderwijs die worden ontslagen? En de leerlingen daarvan komen straks in het regulier onderwijs erbij. Mm -hmm. Zonder dat wij hè, als docent ervoor opgeleid zijn. Ja, ook ook allemaal beleid van, van het kabinet, zegt u, waar wij mee te maken krijgen? Sorry, wat zei u? Dat is ook allemaal beleid waar u mee te maken krijgt? Ja, dat is allemaal beleid waar wij mee te maken hebben en krijgen. En dat uh, is ontzettend vervelend. En de werkdruk is hoog. Hij is natuurlijk niet, niet uh, heel erg dat wij het niet meer leuk vinden om les te geven. Want dat is niet waar. D wij vinden het fantastisch. Het is een geweldig mooi vak. En iedereen zou daarin uh, mee kennis moeten maken. Ja. Maar uh, waar het ons gaat is... er wordt al zoveel bij ons weggehaald. En dit is de druppel. Ja, Duidelijk, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met Westerman in Rotterdam. Ik ben tegen de stelling... Uh... Uh, leraren horen niet te staken. En die 22.000 uh, leerkrachten die hadden uh, les moeten geven. Want uh, kinderen hebben recht op, op onderwijs, dat zou best wel een of ander internationaal verdrag staan. Mm. Okay. Dus, uh, met andere woorden, die, uw, uw gast zegt, ja, het is niet zo erg, want uh, die uh, uh, die belangrijke lessen, die, de examenklas of zo, dat gaat door. Ja, ja, maar hoela. Maar al die andere die 22.000 mensen... die hadden voor de klas moeten staan. Goed, duidelijk. Dank, dank u wel, StampertNL. Goedemiddag. Goedemiddag, Bertelt Schultz. Uh, ik, uh, ik ben niet voor, ik ben niet tegen. Er zijn hier docenten die uit de praktijk komen... die precies weten hoe zaken lopen... en niet zo'n uh, dame Bijsteveld en die meneer Elias... Dat zijn voor mij gewoon een soort pijassen. Maar dat geeft niet. Misschien hebben ze best verstand van andere zaken. Maar als je in het onderwijs zit, heb je verstand van onderwijs. Dus moet er een bel gaan rinkelen bij mevrouw Bijsterveld. Die denkt, hé, hey, al die docenten die gaan staken. Doen ze dat omdat ze dat zo leuk vinden? Nee, dat doen ze niet omdat ze het leuk vinden. Zij zijn de praktijkmensen. Dan moeten we hier geluisterd gaan worden naar praktijkmensen. En ja. niet... Nou, oh. al die politici die het allemaal zo geweldig weten, Meneer... maar uiteindelijk te weinig weten. Dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ben ik aan de beurt? Ja hoor. Ja, ik ben tegen de stelling. Ik vind dat de leraar een luizenleventje hebben. Ik heb een uh, buurman aan de overkant en uh, nou, die is altijd thuis. Die is en ook dan... leraar? Ja, een leraar. Ja. En uh, altijd vakantie. Dat duurt maar en duurt maar. Nou, pas weer twee weken vakantie. Wie heeft dat nou? En dan in, in de zomer twee maanden vakantie. Maar u hebt net meneer Oldhoff gehoord. Die zegt, in die, de Buleberg, wij focussen altijd op die, op die uh, hoeveel weken vakantie een leraar heeft. Maar in die tijd gaat hij ook dingen voorbereiden. Ach, ga je weg. Ik zie toch altijd wat hij allemaal doet. Met kinderen en met zijn hond. En, uh, maar nooit... Met, pff, ach, voorbereiden. Wanneer moet hij dat dan doen? Nou, ja, dan, misschien een uurtje, s'avonds. Nou, nou, dan wordt een leuke buurtbarbecue, mevrouw van de zomer. Als u weer met de overbuurman wordt geconfronteerd. Uh, Stam.nl, goedemiddag. Hallo, zijn aan het laagwater. Dag. Um, nou, ik vind het echt nergens op slaan. Wat? Want, uh, nou ja, de staking, ik bedoel, de mensen die er tegen zijn, dat slaat er helemaal nergens op. De staking is terecht. Want uh, die extra uren, het kost alleen maar geld wat voor de scholen. En wij uh, zitten in een uh, klein hockey met een docent. Jij die bent voor zelf, de rest helemaal niks bent, Je bent zelf leraar of leerling? Leerling. Leerling, oké. Okay. En jij zegt vanuit de leerlingen gezien: uh, ben ik het helemaal eens met die staking vandaag? Want het gaat ons ook allemaal aan. Ja. Natuurlijk, want ik bedoel, wij krijgen, wij krijgen ook extra uren erbij. En uh, ja, we zitten alleen maar in een klein hockey met een docent die of niks doet of een film afspeelt. En ik bedoel, wat slaat dat dan weer op? Ja, ja. ja en dat is om die uren te maken? Ja. ja en je zegt, dan ga ik liever gewoon uh, buiten check hier ook of zo? Nou, uh, dat doe ik niet, maar ja. Uh, ja, gewoon uh, naar buiten ofzo, of zo. Uh, ja, ja. Thuis kun je nog beter dingen doen. Je wordt nu in feite op school gehouden met, inderdaad, dan wordt er een film ingegooid en dan, uh, ja, dan heb, je weer, heb je weer een uur erbij. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Oké, okay, nou goed, om dat geluid ook even te horen. Dankjewel. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, ben ik in de uitzending? Ja, mevrouw. Nou, ik zal u vertellen, ik ben het helemaal ondereens met hun. Heeft die meneer wel eens in de zorg gewerkt? Daar, daar moet je hard werken. Maar dan krijg je ook geen 12 weken vrij. En u kunt me niet wijsmaken dat die acht weken die dan... wie iedereen krijgt, die vier weken, mm -hmm. die weken... dat die acht weken dat daar elke keer gewerkt wordt. Nee hoor, ik heb helemaal geen medelijden met leraren. Ik zou meer medelijden hebben met mensen die in de zorg werken. Dat zijn Goed. mensen die echt iets meer mogen hebben. Goed zo, dank u wel voor het bellen. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. met ga dit ik ga Zeg hem maar. Ja, ik ben het uh, helemaal eens met uh, de stelling. Uh, ik vind dat uh, de leraren zeker moeten staken, maar daarom om de juiste redenen. En dat is dat de kwaliteit van onderwijs moet centraal staan. En zeker niet het aantal lesuren. Dus ik ben het helemaal niet eens met onze geweldige minister van Bijsterveld van Onderwijs. Want zij, zij heeft het gewoon bij het verkeerde eind. Hmm. Meer uren betekent niet automatisch meer kwaliteit. Nee. nee, nou kort en krachtig. Wat was dat voor geluid wat ik daar hoorde bij u eigenlijk? Ik zou het niet eten. Ik kan wel... best wel zijn dat het door de supermarkt komt waar ik nu sta. Oh, oké. Okay. Het, het leek een soort uh, uitheemse <lacht> ja. vogel. Maar het is misschien wel gewoon die scanner van, <lacht> scanner van de kassa. Dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. wat dat mensen in de supermarkt ook gewoon bellen dan naar dit programma. Hallo, met wie u bent ah, de laatste? Hallo? ben ik? Ja, zeg maar. Ah, ik ben ook tegen de staking, dus dat is waarschijnlijk tegen de stelling. Uh, ik hoorde net al een meneer zeggen, uh, ze, ze, ze leven een luxe leventje... En dan roepen ze dan, luister, wij werken twee weken, werken we thuis. Nou, die kunnen ze nu dus op, op, op de zaak werken, ja. zogezegd. Ja, u heeft ook een leerling gehoord die zegt van, ja, die, die uren erbij, ja. dat, dat stelt in de praktijk helemaal niks voor. Ja, maar dat is, dat is dan het slechte van hmm. het systeem, hè. Want je moet een beetje eer van je werk hebben, je moet er iets van willen maken. Ze leveren geen kwaliteit meer, althans voldoende kwaliteit, ja, ja, ja, onvoldoende ja. kwaliteit. Okay. Kijk, en die, die, die leerlingen, die keuren hun eigen vlees. Die ja. hebben natuurlijk geen zin om mee te draaien. Ja. Meneer, ik dank u voor het bellen. We gaan snel terug naar Gerard Oldhoff, uh, rector van de Mensia de Mendoza uh, school. Het lyceum, moet ik zeggen, in Breda. En hij is bovendien ook nog uh, onderwijsbestuurder. Uh, nou ja, het, het, het, u, u vindt veel mensen aan uw kant. Maar ook dat bekende verhaal, en dat, daar zult u inderdaad af en toe helemaal gek van worden. Uh, Toch een wat negatief imago van het onderwijs van de leraren. Ja, dat is, uh, dat is waar. Ik hoor zo even iemand zeggen, ik heb uh, geen medelijden met de leraren. Ja, maar ik heb ook geen medelijden met de leraren. En de leraren hebben ook geen medelijden met zichzelf. Leraren vinden dat ze een fantastisch beroep hebben. En zijn blij met hun kinderen, zijn trots op hun vak. Dus uh, van, van medelijden met de leraren of zelfs medelijden, daar is helemaal geen sprake. Ik heb heel veel respect. Ik ken mensen die in de zorg werken. Ik heb echt heel veel respect voor mensen in de zorg. Want het gaat vaak tegen nog wat lagere salarissen. Ja. dan in het onderwijs worden gegeven. er wordt hard gewerkt. Maar als het dan zo is dat uh, leraar een luizenleventje leiden. ja, dan moet je je toch afvragen. waarom het zo lastig is. En zeker in bepaalde delen van het land om vacatures vervuld te krijgen, ja. dan zou je toch verwachten dat je 300 brieven binnenkrijgt op één leraarsfunctie. Dat is dus niet zo. En leraren werken gewoon 1659 uur. Dat is evenveel als een rijkse ambtenaar, althans op papier. En onderzoek toont aan dat ze meer werken. Ja. Tot slot misschien nog het recht uh, op staking. Ja, een voorbeeldfunctie. Ik denk dat een voorbeeldfunctie... als je mensen wilt opvoeden tot kritische burgers... daar hoort ook bij dat je mensen een keer moet wijzen op hun rechten. En als leraren dat dan massaal doen, eens in de dertig jaar... dan heb ik daar alle begrip voor. Ik dank u voor uw bijdrage aan de deze DCStand.nl. Gerard Oldhoff, rector dus in Breda, onderwijsbestuurder. En het ging dus over die lerarenstaking. Ik kijk nog een keer uh, hoe de laatste stand van zaken op onze site is. U kunt daar de hele middag nog blijven reageren. Eens of oneens invullen. 1600 en... nee, bijna iets meer dan 1700 zijn het er intussen. 48% eens met de stelling, 52% oneens. Het is dus een beetje 50-50. De lerarenstaking is terecht. We gaan naar Elsbeth voor de onderwerpen van Dit is de Dag. Nou, We hebben ook iemand te gast die dat vindt, Ferry Haan. Hij is zelf docent en staakt niet. Maar hij snapt wel dat zijn collega's dat wel doen. En ik denk dat dat ook wel te maken heeft met wat jullie gast net zo betoogde. Verder uh, hebben wij te gast uh, Dick Trubendorfer. Het gaat over seksverslaving met hem, de de film Shame komt binnenkort uit. Het gaat ja. over een jup uit New York die seksverslaafd is. Het is een onderwerp wat, uh, nou ja, wat breder op de kaart komt. En de vraag is, kan je er wat aan doen? Hij behandelt mannen en vrouwen die er last van hebben. Bettine Siertsema is uh, van de Holocaust Memorial Day. Dat is morgen. Dat is eigenlijk een nieuw soort herdenking van de Holocaust. En de vraag is, we hebben al allerlei herdenkingen. Waarom is deze dan nog nodig? En wat, wat is er anders aan dan bijvoorbeeld 4 mei? Dat zijn de gasten. Zometeen na tweeën. Dit is de dag met Elsbeth en Matthijs. Ik wens u een prettige donderdag verder. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV En daarom is het misschien nodig dat de banken nog meer bijdragen aan de schuld. Een extra offer moeten komen van de banken. Dat zou kunnen. Men wil dat de banken bloeden voor de door hen ons aangelaande crisis. Onrust op de financiële markten. De banken vertrouwen elkaar onvoldoende.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 Je hebt een eigen Maar komt omdat ik je niet vertrouw. Wie is de mol? En jij, als jij de mol bent. Vanavond om half negen bij de Avro op Nederland 1.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 Dit is Radio 1.